Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voorzitter Eringa van Testen voor Toegang... noemt het besluit om het nachtleven weer stil te leggen... jammer, maar onvermijdelijk. Eringa zegt dat de teststraten over het algemeen goed functioneren. Het ging de foute kant op met de besmettingen... door gerommel met testbewijzen en gebrekkige handhaving. Dat zei Eringa in het NOS Radio 1 Journaal. We kunnen testen als een gek, maar als de volgende stap zwak is... werkt het hele systeem niet. Als de nachthoreca weer opengaat, mag een testbewijs hooguit 24 uur oud zijn. Bij testen voor toegang leidt dat tot nog grotere piekdrukte, verwacht Eringra. Het demissionaire kabinet wil alle jongeren van 12 tot 17 de kans geven zich te laten inenten tegen corona. Voor 12 tot 16-jarigen geldt dat ze dat moeten doen in overleg met hun ouders of verzorgers. Vandaag zijn jongeren die in 2008 zijn geboren aan de beurt voor een prik, melden minister De Jonge en het RIVM. Curaçao heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit het voetbaltoernooi om de Gold Cup. Vandaag zou in Frisco bij Dallas de eerste groepswedstrijd worden gespeeld tegen El Salvador. Een aantal spelers heeft corona en veel andere spelers moeten in quarantaine. Curaçao kan daardoor geen representatief team op de been brengen. Curaçao, in 2019 kwartfinalist, wordt getraind door Patrick Kluivert. Hij vervangt de zieke Guus Hiddink. Sievert van Linden en zijn partners hebben ook mondkapjes en sneltesten met winst aan zorginstellingen verkocht, schrijft Follow the Money. De instellingen dachten net als de overheid dat ze zaken deden met de stichting Hulptroepen Alliantie, maar kregen de rekening van de BV van Linden. Juristen zeggen tegen Follow the Money dat er mogelijk sprake was van oplichting. Het weer, zon, later bewolking en buien. De zwaarste buien vallen in het zuidoosten. En het wordt 19 tot 23 graden. Morgen ook enkele buien en wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland zijn het werkzaamheden die vertraging opleveren. Op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend Noord en Hoorn 3 kilometer met bijna 10 minuten...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 been waiting for the tides to change for the waves to send you my way i see you darling but you pixelate it gets hard to take these days but we'll hold days, summer's golden haze in our eyes, lifting you above the breaking waves, memories floating back to my mind. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, we gaan in de tweede uur praten met uh, weer drie gasten. Leotien Trijber van de Zandstroom die gaat haar boekpresentatie... Het haperend brein bij ons doen. Sander ten Bosch, de directeur van Zandvoort Beyond... komt praten over de vergunningen voor de site-events. En Ruud Zandberger, die is onze laatste gast... en die komt praten over de rondleidingen in de duinen. Uh, ik presenteer wederom samen met mijn collega Jelmer Koper. En we gaan als het goed is nu in gesprek met Leontien Treiber. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de, voor de mensen, ja, de zandstroom is toch alweer een het, heel bekend begrip geworden in Zandvoort. Uh, we gaan dat, zo denk natuurlijk... ik, dat denk ik altijd. Maar iedere keer ontdek ik weer dat een heleboel mensen ook nog niet weten wie wij zijn. Ja, precies. Nou, dat geeft het is de aanleiding. Heel fijn dat ik weer op de radio ben dan. Dat, dat, dat geeft de aanleiding voor de volgende vraag. We gaan het zo meteen uiteraard hebben over het boek. Maar even kort, bij wat voor een organisatie werk je? En uh, ja, gewoon dat even. Nou ja, ik. In, uh, de, de, de, de club heet Ontmoetingscentrum Zandstroom. En dat is dat valt onder zorgbalans. Een grote oudere organisatie in Haarlem. En ik ben oprichter en coördinator van ontmoetingscentrum Zandstroom. En onze club is bedoeld voor mensen die haperen, zoals wij dat noemen. Een ander begrip daarvoor is dementie. Allerlei verschillende vormen, maar we hebben ook mensen met Parkinson. Mensen die een herseninfarct gehad hebben. Of mensen die ontzettend eenzaam zijn en het heel gezellig vinden bij onze club. Dus eigenlijk heel divers, maar de meeste mensen hebben een haper een brein. En daar kan ik nog uren over praten, ja. hè? maar dat is natuurlijk allemaal in het boek, want ik kan dat nooit in één zin zeggen, want het is zo breed en zo veel en uh, het, is, het is in ieder geval altijd veel leuker dan de mensen denken dat het is. Als familieleden bij ons komen, hè, hebben ze dat vaak al heel lang uitgesteld en dan komen ze en dan zijn ze allemaal opgelucht, oh het is leuk, oh daar wordt hier gelachen, nou ja. Dat klinkt heel erg goed. En dan heb jij een boek geschreven. Het ja. heet niet het oh. lachende brein, maar het haperende brein. Het heet het haperende brein. Ja. ja. Uh, en ja. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, wat. Het even... haperende brein, nieuwe kijk op dementie. Nieuwe kijk op dementie, Ach, dat is de ondertitel. En, ja, de ondertitel. Dan uh, uh, nou is natuurlijk de vraag: waarom heb je dat boek geschreven en voor wie heb je dat boek geschreven? Ja, dat is wel grappig. Uh, die vraag heb ik natuurlijk ontzettend veel gekregen. En ik zal een stukje voorlezen even uit de inleiding, want daar heb ik het eigenlijk gewoon volgens mij heel goed in, in verwoord. Hè. We houden niet van denken in doelgroepen, maar om toch de veelvuldig gestelde vraag voor wie schrijf je dit te beantwoorden... ...nou ja, dan is eigenlijk mijn antwoord voor de familie, de buur, de vriend, de collega, de student, de politicus, de manager, de opleider, de bestuurder, de beleidsmaker. Kortom, voor elk betrokken belangstellend mens. Ik richt mij in het bijzonder tot een mantelzorger die noodgedwongen topsport moet bedrijven met zijn, haar, haperende en de Maar zeker ook tot de zorgprofessional vanuit het verlangen dat dit boek, nou ja, zo gaat dat eindeloos door. Dus de, de, de groep voor wie dit bedoeld is natuurlijk ontzettend breed. Ik heb me vooral in eerste instantie gericht tot de familie, want daar zit de grootste pijn... Um, daar moet de grootste verandering vandaan komen. Um, maar goed, ik hoop natuurlijk ook dat een gemotiveerde uh, professional, of dat nou een zorgprofessional of een ander professional is, daar ook uh, iets in vindt. Waar ze iets mee kunnen doen binnen hun eigen vakgebied. Ja, ja je hebt het al Want Dat is een beetje onderdeel van mijn visie, hè. Dat... dat, dat uh, um... Ja, dat ook muzikanten en acteurs, uh, dat laten wij natuurlijk ook zien bij Zandstroom, die kunnen ook, ook verschrikkelijk goed werken met mensen met een haat en brein. Ja, je hebt het al over die verschillende vakgebieden, is dat dan ook uh, je doel of is dat ook het belang dat je dit verhaal wil vertellen? Nou ja, het grootste belang, uh, God, daar is ook weer zoveel over te zeggen, ik kan het nooit zo goed in een paar woorden. Nogmaals, vandaar het boek. <laughs> Uh, wat een beetje wonderlijk is, is dat omgaan met mensen met een haperend brein... Hè, met dementie, wat ongeveer volksziekte nummer één is... Uh, dat is een vak, dat is een specialisme. Net als werken op de hartbewaking. Maar dat vak, dat specialisme, dat bestaat eigenlijk niet. Dus laat staan dat er erkenning is. Laat staan dat het gedoseerd wordt. Dus op geen enkele opleiding leer je, leer je wat wij doen. En da daar, dat is een hiaat, vind ik dus Er wordt ontzettend veel geschreven, het gaat heel vaak over de verschrikkelijke ziekte en dat is dementie natuurlijk ook, maar hoe je er nou mee om moet gaan, hoe je er nou mee moet leven, wat mensen met een haperend brein eigenlijk nodig hebben, de hun familie nodig heeft, ja, daar gaat het gewoon niet over of onvoldoende. Een, uh... En ik ben, ik ben natuurlijk, nu iets van negen jaar bezig in Zandvoort. Fantastisch dorp trouwens. Uh, helemaal geweldig. Maar um, ja, ik voel me ook een, een, een, een ja hoe noem je dat? Ik voel me ook, ik ben ook aan het roep toeteren in de woestijn, zoiets. En gelukkig wordt de club die het snapt veel groter. Maar nou ja, er moet gewoon veel meer aandacht komen. Voor, van hoe moet je naar nou mijn leven? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Aller want we kunnen de ziekte niet genezen. Er, is, er zijn geen medicijnen. Dus we moeten met elkaar leren als samenleving. Van wat, wat, wat is er nou nodig? Het is eigenlijk een hele... Uh... Uh, uitgebreide en begrijpelijk geschreven handleiding uh, hoe om te gaan met al deze ja, vormen van het ja, en de brein ja, heb je mooi, mooi gezegd hoor. en het is helemaal waar, het is ook bedoeld als troostboek, je staat er niet alleen voor ook om te laten zien, het is niet het einde van de wereld, er kan al verschrikkelijk veel wel, ja absoluut hand, een, een handleiding, handreiking handboek, noem het maar, ja ja, de... je, krijgt er geen, je krijgt er geen bij de diagnose, krijg je geen, krijg je, je krijg geen boekje? Ja, misschien hopelijk dit boek ooit. <laughs> ja, dat is. Ja. Ja. Kijk, dus dit boek gaat uitdrukkelijk niet alleen maar over zandstroom. Kijk, daar is dat natuurlijk allemaal bij mij ontstaan. Uh, maar dit boek: uh, ja, het idee is dat het het hele land bereikt. En liever verder nog dan het hele land. Want er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die haperen. Ja, ja, in, in hoeverre heb je dingen van de Zandstroom uh, mee kunnen nemen qua persoonlijke ervaringen die je in het boek hebt Ja, het hebt is heel geschreven. persoonlijk geschreven. Ik schrijf het echt vanuit mijzelf. Het is ook echt mijn boek. Natuurlijk heb ik ondersteuning gehad van collega's, en, en, uh, maar het is... Het is, het is uh, ja, zeker. Natuurlijk zit Sandstroom Zand, erin. Uh, als inspiratiebron om te laten zien van hoe wij uh, van de club een soort levend kunstwerk uh, gemaakt hebben en daar eigenlijk dagelijks mee bezig zijn. Um, ja, hebben mensen in andere delen van het land uh, kunnen zich ook laten inspireren? Ja, er staan er bijzondere dingen in. In het boek staat dan bijvoorbeeld: iedereen mag binnenkomen zonder jas. Want de jas aangeeft onrust. Ja. Wat, wat, wat bedoel je daar dan bijvoorbeeld mee? Nou, dat bedoel ik dat als mensen... wij, wij, wij willen heel graag dat die buitenwereld naar binnen komt. Hè. Dat is onderdeel van de visie. Laten we ervoor zorgen dat mensen met een haper en wijn... ook nog mee mogen doen in de maatschappij. Ja, dat betekent wel dat we elkaar ook moeten ontmoeten. Dat je mensen die moet isoleren. Dus die buitenwereld die is meer dan welkom. Dat gebeurt ook. Daardoor wordt het een steeds levendigere uh, community, zeg maar. En corona heeft natuurlijk goed in het eten gegooid. Maar goed, dat gaat nu, nou ja, ik kan zeggen de goede kant op. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Uh, ik moet even denken, dat was ook alweer een vraag. Uh, nou, iedereen Oh, mag... die jas, die jas. Ja, die, ja, die jas, ja, die jas, ja, jas ja. ik weet het. Nou ja, dat is dan bijvoorbeeld, uh, bij ons zijn geen regels. Alles mag en uh, niks moet, alles mag en mensen mogen allemaal binnenkomen. Maar op het moment dat iemand met een jas aan de groep binnenkomt... Ik weet niet, een jas associeert mensen altijd met... Oh, het is tijd om te gaan. We gaan vertrekken. Dus dat geeft onrust. Juist. Dus dat is de reden waarom wij zeggen, alles mag hier, maar trek even je jas uit. Ja, maar dat is, dat is een, heel klein, uh, een heel klein ding waar je bewust van moet zijn. Want mensen zouden dat ja. waarschijnlijk helemaal niet, niet begrijpen. Ik vond het een nee. hele opvallende. Ja, hoe kom je trouwens aan die uitspraak? Heb je het boek al voor je neus of niet? Uh, nee, maar ik heb wel een klein beetje research gedaan voor het is. Oké, dat is wel grappig. Want dat is een van de vele uh, uitspraken die in het boek staan. Hè? Ik bedoel, ik, nee, ik heb er nu eentje voor me. Daadwerkelijk met elkaar in gesprek zijn, creëert een bijgevoel. En wij zijn geneigd, hè? dat herken je misschien, om vooral over mensen te praten en niet met mensen te praten. En met, en met mensen met dementie kun je prachtige gesprekken voelen. Ja, ja en de, de, de boekpresentatie zit er dan natuurlijk aan te komen. Uh, welk verhaal wil je daar vertellen aan de mensen? Wat bedoel je precies met deze vraag? Want de boekpresentatie was gisteren. Oh ja, sorry, excuus <laughs> daarvoor. Uh, welk, verhaal nee, je, nee. welk verhaal heb je gisteren verteld tijdens de boekpresentatie? Ja, dat is, dat, is, dat is heel mooi. Hè? Gisteren was er, sowieso was Nel was er van de voor de Courant. was helemaal top. Burgemeester was er David Molenberg, ook helemaal geweldig. En een journalist van het Haarlems Dagblad, uh, Jacob van der Meulen. En vandaag in het Haarlems Dagblad. Hij heeft een prachtig uh, verslag geschreven over wat... Ja, niet een verslag over gisteren, maar zijn beleving... En uh, er is zoveel gebeurd gisteren... dat, dat, dat die, ik kan onmogelijk die vraag zo even beantwoorden. Um, ja, het, het, het, het, het, het, de kop van dit artikel is bijvoorbeeld een unieke kijk op dementie... en hoe kunnen we nou samen het leven leuker maken? Dat is steeds de insteek. En, en wat hij er dan bijvoorbeeld als essentie uithaalt, uh, zoals altijd bepalen de clubleden van Zandstroom de regie... en staat alles open voor improvisatie... Dus wij weten nooit vooraf hoe iets gaat lopen. Um, dat hangt een beetje van de ingrediënten af, van de mensen die er zijn. En daar doe ik natuurlijk iets in. Ik stimuleer iedereen om mee te doen, om te participeren... om hun mening te geven over van alles en nog wat. Ja, Ik wil zeggen, als ik het, uh, de stukjes die ik van het boek uh, gezien heb... die zijn eigenlijk ook wel zijn heel erg uh, begrijpelijk uh, geschreven, heel toegankelijk... Dus het zou ook wel heel goed zijn voor mensen om dat te lezen... als je niet per se direct in aanraking komt met iemand dagelijks... die een haperend brein heeft. Gewoon een begrip te hebben. Ja, absoluut. Dat was ook, vond ik, het belangrijkste. Het moet een boek zijn voor iedereen in begrijpelijke taal. En het is ingewikkelde materie... Het heeft helemaal geen zin om daar allerlei gewoon uh, in toe te voegen. Uh, mensen moeten zich erin herkennen. Ja, is... en, en kijk, en wij hebben het over, over uh, mensen met dementie. Maar de, god, er zijn zo over andere groepen te bedenken. Weet ik het, mensen met uh, Parkinson, mensen met autisme. Uh, ja, uiteindelijk gaat het over alle mensen. Hoe kunnen we nou zorgen dat we gewoon dat samen leuker hebben in het leven? Mogen we allemaal mee blijven doen? Ik, ik, ik heb gisteren een enorm pleidooi gehouden, dat is ook onderdeel van de visie bij Zandstroom. We kijken naar talenten, we kijken naar de kwaliteiten. Maar wat gaat daar af? Als als? Dat ik ervan overtuigd ben dat iedereen, ik word geboren met bepaalde talenten en kwaliteiten. En ook al ga je haperen, dan heb je nog steeds talenten en kwaliteiten. En laten we ons daarop focussen en niet focussen op wat er niet meer gaat. Dat is sowieso een hele mooie boodschap, even los van, van het onderwerp. Ja, ja. ja, en dat boek is dat, uh, uh, dat is voor iedereen verkrijgbaar, denk ik. En, uh, waar? Ja, het boek is in, is in, in, in elke boekhandel in Nederland en België uh, volgende week ligt het denk ik in de winkel. Het zal misschien niet in iedere boekhandel liggen, maar het kan in iedere boekhandel besteld worden. Het is gewoon, het heeft een ISBN nummer, het is gewoon helemaal officieel via een uitgever gedaan. En het is best een dik. Het is een groot boek, hè? Het is niet een boekje, zeg maar. En, en wat, er, wat ook nog wel heel bijzonder is, is dat er staan echt waanzinnig mooie illustraties in. En die zijn gemaakt door Cornelis van Meurs. En Cornelis heb ik leren kennen in Zandvoort. En die heeft eindeloos veel uh, mooie dingen gemaakt voor het boek. Helaas is hij zelf overleden. Maar, en dat heb ik gisteren ook gezegd, ik ga ervan overtuigen dat hij echt op een wolk apetrots zit te zijn. Uh, dat hij hier zo'n belangrijke bijdrage aangeleverd heeft. Want dat wil ik ook met mijn boek. Dat mensen met dementie, met een haper aan het brein het op kunnen pakken. En denken, oh, wauw, weet je wel. Dat zij daar ook iets in, in voelen, in lezen, in beleven. En, en niet dat het een boek is wat je moet verstoppen. Omdat het over een zwaar onderwerp gaat. Dus er staat een groot stempel op. Positief, baanbrekend boek. Ja, en dat dus betekent dus eigenlijk gewoon dat moet iedereen lezen. Het moet iedereen lezen. Het Kijk, dat is een beetje een raar om dat als auteur te zeggen. En ik zeg ook ja. altijd van, niet in mijn belang, maar ja. Iedereen moet het lezen. En dat was ook wat er gezegd werd over toen wij een documentaire gemaakt hadden. In de toneelschuur toen riep iedereen die film moet het hele land door. Uh, want hier zit een, een gevoel, een boodschap in waar, waar iedereen wat aan heeft. En dan uh, nou word ik ook benieuwd natuurlijk, wat kost dat boek? Dat ook ja, heel goedkoop. Ja. 1750. En het is een groot boek ook. Dat... Het is een groot boek van 224 pagina's. Het is, geloof ik, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, 19 centimeter bij 24 centimeter. Je kunt er niet omheen, hoor. Uh, nee. het, is... het, het is prachtig geïllustreerd. Dus, uh, prachtig geïllustreerd, vrolijk. Het is, is ondanks het onderwerp positief. Je kunt erin bladeren, je kunt erin grazen. Het is uh, geen enorme lappen tekst, kadertjes, uh, familieleden aan het woord. Um, ja. ja. Dan de... moeten we even afwachten wat iedereen, iedereen er straks aan gaat vinden. Want recensies moeten natuurlijk nog allemaal komen. Nou, ik vind het gewoon... Dit uh, boek moet straks gewoon bij iedereen op de zontafel uh, liggen. in Zand. Nou, nou ja, dat, mininaal, is, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. En dan vooral ook vertalen en dat het in andere landen komt. dat nou, ja. is een hele ambitie. Ja, maar ja in, in de... ik ben nog... altijd ab mooi. Ab ja. Absoluut ambitieus. Maar waarom? Omdat je daarmee de pijn en het leed kunt verzachten... Van de mensen die het overkomt. Eén op de vijf. Er komen vijf mensen per uur bij met een haperen brein. Eén op de vijf gaat er vroeg of laat mee te maken krijgen. En het helpt de familie. Ik bedoel, het is voor de familie, dat schrijf ik ook uitgebreid in mijn boek. Het is topsport. Extreme vorm van topsport om daarmee om te gaan. Maar ook daar gaat het veel te weinig over. Dus ook de familie help je daarmee. van hey, hoe, hoe moet dat in godsnaam als mijn partner gaat haperen? Moet ik hem dan de hele tijd corrigeren? Nee, dat moet je dus vooral niet doen, want dan wordt het oorlog thuis. Ja. Nou, wat moet je dan wel doen? Dus daar, daar, ja, het is ook eigenlijk niet zo gek dat dat boek er nu is, um, omdat er veel over te vertellen is. En als je eenmaal die nieuwe vaardigheden, zoals ik dat dat noem, als je eenmaal die tools onder de knie hebt, ja, dan wordt het aangenamer. Dan, dan kun je nog plezier hebben met elkaar. Kunnen er mooie dingen ontstaan. Ja. Nou, ja dus de... ik, raad, ik raad het boek heel erg aan, Roy. Ja. <laughs> ja. ja. Het is een uh, paperback en het is uh, nou voor euro. Dat euro zeker niet en een zo spannend boek. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Dus ik ga het zeker kopen. Nou, heel mooi. En ik zou ontzettend fijn vinden. ik heel benieuwd. Zeg maar, want jij geeft filosofieles toch ook, of niet? Nee hoor, ik uh, ben wel eigenwijs, maar ik geef nog geen les in filosofie. Nou oh, ja, dan haal ik dat, Maar ben je niet docent of wel? Ja, ik geef wel ook les. Dat klopt. Ja. Oh, ja, Met name sociale hebben. vaardigheden. Oh, kijk nou, ja. nou dit gaat allemaal over sociale vaardigheden natuurlijk ook. Maar ik ben heel benieuwd wat je er inhoudelijk van vindt. ook. zou het fijn vinden als je, dat, uh, nou ja, als je het gelezen hebt, om, uh, dat ik dat een keer hoor. Natuurlijk, tijdens de C&R-sessie uh, kunnen we van gedachten wisselen over het boek. Ja, leuk, leuk. Hartstikke goed. Bedankt dat, uh, dat je dit verhaal wilde vertellen over je boek. En uh, veel succes en dat het verhaal ook uh, ja, breed verspreid mag worden. Absoluut, grote zo. cultuurverandering, dat is eigenlijk het idee. Oké, okay, heel goed. Nou, succes ja. nog. En uh, gefeliciteerd hey, met je boek. dank jullie wel. Want het is natuurlijk ook een, uh, een hele opgave geweest. Gefeliciteerd ja, met zeker. Ja. Okay. ja, zeker. <laughs> en een fijne dag. zomer. Ja, jullie hetzelfde. En bedankt en succes met het programma. Dankjewel. Dank je, dag wel. Leontie. Dag, dag. We gaan uh, even naar muziek zometeen. Maar uh, daarna spreken we met Sander ten Bos van Sander Beyond. Want de vergunningen voor de side tijdens de F1... zijn natuurlijk onlangs verstrekt. Maar... Daar spelen nog meer zaken, dus blijf zeker luisteren. En nu eerst Cressip met Lost Without You. I hold your hand and squeeze it softly because I realize I love you more now than I ever did before For the bitter and sweet and through these weary times And I never thought of letting you go I've never ever thought of letting you go I'd be lost without I know you're tired, you're afraid of what you'll dream And You can yell at me, be mad at me, just cry it out I've never thought of letting you go No, I've never thought of letting you go I'd be lost without En we hebben genoten van een heerlijk, prachtig en heel rustgevend stukje muziek. Notabene van een zangeres uit Haarlem, heb ik begrepen. Dan ben ik wel heel op zoek naar de naam, want die kan ik niet zo snel Dat was Cresip uh, met uh, Lost Without You. Natuurlijk toepasselijk. En uh, bij het boek van uh, Leontien Treiber. Maar... Dankjewel. Dankjewel. Het is wel fijn als degene die de muziek gemaakt heeft ook gewoon mee presenteert. Uh, dan hebben we zo iederzonderd <laughs> nou, expertise. Nou, ik, ik maak de muziek niet. Dat, oh, dat, dat heb ik dan net... Uh... <laughs> de, de, de speellijst opmaak. <laughs> <laughs> um, en als het goed is, hebben we de telefoon nu Sander ten Bos van Zandvoort Beyond... over de begunningen van de side events hey, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. goedemorgen. Nou, Sander, dat jij nog een goede morgen hebt. Dat verbaast ons eigenlijk al een beetje naar de persconferentie van gisteren. Nee, zeker. Hartstikke blij dat we natuurlijk een uh, vergunning hebben gekregen. Um, het is natuurlijk een hele lange weg en een lastige weg geweest... die we met elkaar hebben moeten bewandelen met de veiligheidsdienst, met de vergunningverlenen. Uh, want weet nog goed, hè, wij gingen in maart natuurlijk weg met een, uh, met een programma... waarin we natuurlijk uh, nou ja, aan onbegrensde mogelijkheden bijna dachten. Hè? Ja. <laughs> en en um, ja, dan moet je toch onderweg een aantal keren terugschakelen, een tandje bijzetten... Um, ja, Je moet de, de gebaande route wat verlaten. En je moet toch samen kijken dat je um, ja, tot, tot een goede vergunningaanvraag kan komen. En als die dan ook nog eens een keer uh, tot een verleend vergunning uh, omgezet gaat worden, ja, dan is dat wel uh, super tof. Dus daar ben, ik was serieus echt blij gisteren. Ja, ja, dat en, en, en, en zonder allerlei uh, ingewikkelde toeters en bellen. Want vergunningaanvragen kunnen ook wel eens hobbelig verlopen. Uh, nou ja, ik, um, um, ik heb meerdere vergunningaanvragen inmiddels gedaan. Deze was voor mij wel wat, met wat hobbels in de zin van ja, weet je, um, je moest voortdurend omschakelen ja. naar de, de mogelijkheden die, die geboden werden vanuit de kaders vanuit Den Haag natuurlijk. Hè. Dus, um, ja. En, en dat, is, dat is voor ons allemaal en ook voor de veiligheidsdiensten hebben daar natuurlijk best wel uh, enorm hun best op moeten doen om elke keer weer de energie te pakken en weer te schakelen. Ja, ja, in, in hoeverre moeten jullie uh, rekening houden met de onzekerheden die sinds gisteravond weer zijn opgespeeld? Ja, nou ja, naar, um, kijk, als evenementorganisator ben ik nu, uh, zitten we ruim anderhalf jaar in deze situatie. En het vergt veel van ons om uh, dan weer te gaan bedenken van oké, okay, um, we hebben nu een vergunning. Um, vervolgens een paar uur later kijk je toch weer anders naar de mogelijkheden ja. binnen je vergunning. Um, en dan moet je weer gaan kijken van, oké, okay, uh, wat kan er dan wel, wat kan er niet. Uh, de volgende um, uh, persco is op, uh, op 13 augustus. Dus dan moet je, uh, um, ja, dan, dan begint het boven natuurlijk te draaien. Te ra de raderen beginnen te draaien en dan ga je zoeken naar mogelijkheden. En denk van, oké, okay, hier ligt een kans, daar ligt een kans. Um, en laten we met elkaar kijken hoe we dat weer tot een goed eind brengen. En daar hebben we het dorp die keer echt harder bij nodig dan hard. Want uh, ja, um, als, de perco, um, als je kijkt wat gisteren de uitkomsten waren, dan zijn de mogelijkheden wat verder beperkt. Ja. Dus dan, dan, dan moeten we uh, echt antwoord vragen en iedereen die de Formule 1 een warm hart toedraagt om alle vlaggen en toeters buiten te hangen. Want dat hebben we dit keer echt heel hard nodig. Um, want uh, de mogelijkheden zijn wat beperkt. Ja, in welke mate was er al uh, rekening gehouden met de aanwezigheid van corona en het plan wat er oorspronkelijk lag, of tot nu toe lag? En... Ja zeker, um, dat, is, dat is zeg maar, uh, we hebben een soort harmonicavergunning aangevraagd. Um, dat wat we zeker weten wat door kan gaan. Uh, noem dat heel eventjes bijvoorbeeld scenario 1. Um, daar waar we een plusje erop kunnen doen um, heet scenario 2. En daar waar we dachten van nou ah, ja, we vragen toch ook nog om iets meer aan. Hè? Uh, iets waar we eigenlijk al van denken van nou ah, dat gaat wel heel lastig worden. Uh, noemen we dat scenario 3. En um, ja, dat, dat hebben we aangebracht. Dus het is een soort harmonica. Dus ik heb, we hebben ook een vergunning ver gekregen van 35 pagina's. Waar uh, netjes allemaal beschreven in staat wat we mogen, wanneer, wat. Um, de, de situatie is, onder welke situatie. En um, ja, dat wordt samen gewoon één uh, grote, prachtige puzzel, natuurlijk. Dat geeft eigenlijk uh, ruimte om, uh, als ik het zo goed beluister, uh, om sneller af te schalen of op te schalen? Ja, dat moet ook. Ja. Kijk, weet je, we hadden ook één vergunning aan kunnen vragen met het kader wat ons nu gegeven was. Hè? Af, uh, laten we begin juni nemen als. Uh, dan weet je dat je gewoon een nee krijgt. Ja. Um, um, want toen bleek het heel even dat we veel, veel meer zouden mogen... Hè? Um, en, en minister De Jonger heeft natuurlijk helemaal geroepen... ja, half juli uh, zijn alle maatregelen weg. Ja, dat was, dat was het moment dat wij de verunning uh, aanvraag uh, gingen indienen. Ja. Ja, um, als wij die uh, harmonica er niet in hadden gebouwd... en als we niet um, zeg maar, samen op waren getrokken met de verunningverlener, de gemeente Zandvoort en al, al, uh, nou, ja, de ambtenaren die daar echt goed bij geholpen hebben... als we ja. samen niet met elkaar hadden gekeken van oké, okay, als we het nu zo doen... Um, dan, dan, dan krijgen we mogelijkheden uh, Mogelijk gaandeweg Meer mogelijkheden Of minder mogelijkheden Maar dan hebben we in elk geval een aantal dingen zeker gesteld En dat is hoe we het gedaan hebben Hoe, hoe groot is de impact geweest In aanloop naar, uh, naar het allemaal voor elkaar krijgen Van deze side events, Wat natuurlijk onderdeel is van een veel groter Formule 1 event Wat, wat is de impact van, uh, geweest van die voortdurende onzekerheid En uh, ja, ook ja, Verkeerde verwachtingen toch wel Ja Um, eigenlijk ben je drie keer een evenement aan het maken dat is, dat is wat er gebeurt Kijk, normaal gesproken was de wereld uh, een, uh, twee jaar geleden was de wereld niet zo moeilijk hè? je had een plan, je schreef het uit je, je deed een vergunning aanvraag en dan kreeg je vergunning Um, en nu heb je een plan. Uh, dat moet je onderweg drie keer bijstellen. Uh, je moet drie keer je vergunningaanvraag aanpassen. Drie keer je veiligheidsplan aanpassen. Drie keer je, je beveiligingsinzet. Je medische inzet. Alles moet je drie keer aanpassen. Of er drie varianten van maken. En uh, dat is wat je onderweg aan het doen En het vergt dit jaar natuurlijk. Maar ook ja, sinds dat we in de pandemie zitten vergen alle evenementen enorm veel energie. Um, en gelukkig met het team doorzettingsvermogen om, om, het, uh, om het voor elkaar te krijgen natuurlijk. Ja, Regeren is vooruitzien, zeggen ze wel eens. Maar in Den Haag kunnen ze niet zo goed vooruitzien, lijkt het wel. Uh, maar ondertussen, er gaan natuurlijk wel allerlei dingen gebeuren... binnen die vergunningen van Zandvoort uh, Beyond. Uh, uh, wat, wat voor idee, wat voor dingen staan er op het spel? Of op welke manier kunnen ondernemers nu nog aansluiten... als dat nog mogelijk is in deze tijd? En nou, uh, aansluiten op dit moment is wel een beetje passé. Hè. We hebben een aantal keer een goede uh, uitvraag gedaan. Maar jongens, meld je, meld je alsjeblieft als je iets wilt doen. Nou, daar hebben we een, een, een x aantal ondernemers goed op gereageerd. Dus uh, die hebben wij meegenomen binnen onze vergunningaanvraag. Um, en um, uh, dan gaan we nu zeg maar, meer richting productie. Uh, natuurlijk de komende weken uh, het net ophalen. Ook met de Raad van Toezicht. Um, van oké, okay, dit gaat het dan uh, worden. Um, kunnen we hier uh, um, zeg maar, verder mee. Dus dit, dat, wordt, dat wordt de komende weken. Ik, ik zal zeker de komende weken heel veel overleggen. Gemeente Zandvoort, met DGP, met Zandvoort Marketing. om samen de goede keuzes te maken. En dan gaan we de, de, de, de kant op van de productie. en dan wordt het uh, gewoon. Um, een aantal dingen daadwerkelijk gaan realiseren. En een van die zaken is natuurlijk dat we gewoon gaan zorgen dat er reuzenratten gaan komen. Daar heb ik zelf, als organisator. in een andere plaats natuurlijk vorig jaar ervaring mee op gedaan. Een reuzenrad kan prima draaien. in een anderhalve meter economie. Um, dus, dus die kan er gewoon staan. We zullen met citydressing bezig zijn. We zullen met car art bezig zijn. Er zijn natuurlijk exposities um, vanuit de musea. We vragen natuurlijk alle ondernemers mee te doen. Maar ook alle bewoners mee te doen. Maar vooral ondernemers krijgen de mogelijkheid om een toolbox af te nemen bij Zandvoort Marketing. Nou, die hebben we samengesteld. Um, uh, uh, uh, uh, dus die gaat ergens in augustus eruit. Hè? Begin augustus kunnen ze die allemaal aanvragen. Kan die opgehaald worden? Um, top. Dan gaan we het gaan we dorp er gewoon hartstikke leuk laten uitzien. Um, en dan gaandeweg zullen wij de komende weken echt even moeten gaan kijken... van oh, ...oké, okay, welke onderdelen in, in onze... Vergunning aanvraag. En dan als harmonica-deel kunnen we wel en niet meenemen. Hoe zit het met de horeca? Ja, gisteren is toch toch echt gezegd dat de horeca en de horeca is er weer af. Ja. Hoe zit het met de vergrote terrassen? Um, hoe, hoe gaan we dat uitvoeren? Wat mag er wel? Um, als het weer de coronaterrassen zijn, mag er geen muziek op de terrassen. Ik heb die regelgeving nog. Even, moet ik even goed denken. Volgens mij heb ik die gezien, maar ik weet het niet zeker. Um, um, dus, dus er zijn allerlei schakels die we nog uh, kunnen omzetten, terugzetten. Dus er dus zal de komende periode best nog wel een. Uh, uh, ja, zullen we wat afwegingen moeten maken? Mogen die, die uh, toolbox voor de ondernemers is die, uh, gratis? die gratis? die kunnen ze aanvragen of uh, moeten ze die uh, kopen? Nee, daar marketing? is wel een vergoeding voor nodig. Daar is wel, we, de, tuurlijk, wij verdienen daar helemaal niks aan. We geven hem zelfs uh, de, de, alle voorbereidingen inkopen en al dat soort dingen. Dat is het risico wat Zandvoort Marketing en Zandvoort Buur samen oppakken. En vervolgens um, bieden we voor een gereduceerd bedrag die toolbox aan. Dus ja, daar moet zeker nog iets um, um, voor betaald worden. Maar um, um, nee, er zit, er zit voldoende waarde in. En natuurlijk is het gewoon hartstikke leuk om het dorp aan te kleden. Ja, ja, ja. nog maar een klein misschien inkijkje te geven. Wat kunnen we al, zo al verwachten van die side events? Is er al iets dat je kan zeggen? De, de, de, dat hebben nou, we sowieso. Mij... Voor mij ik dat net stelde, begin augustus zetten we het reuzenrad neer. Um, Karaard, er zullen exposities zijn. Tuurlijk gaan we het dorp zoveel mogelijk aankleden met city dressing um, um, en, en er goed uit laten zien. Um, en dat is op dit moment even um, uh, wat ik nu zie. Uh, ik hoop dat er activaties kunnen. Uh, maar dat zijn nog wel even een vraagstuk hoe, hoe zich dit verhoudt tot de anderhalve meter economie. Ik denk dat, dat onze het... luisteraars zich afvragen wat activaties zijn. Oh sorry, pitstopspelletjes. Uh, pitstopspelletjes, beleving. Er uh, is natuurlijk ook merchandise, dat is het gewoon ook. Maar het is ook gewoon um, uh, een computerspel waar je aan een deel mee kan, kan nemen. Kun je lekker racen op het circuit Zandvoort, terwijl je op de boulevard zit. Yeah. Um, um, uh, nee, dat soort, soort leuke dingen. Um, dus het is echt de bedoeling dat er uh, een interactieve... Um, uh, Activatieboulevard is Pitstopstraat. Um, en en uh, ja, dat zou gewoon hartstikke leuk wezen als dat wel door kan gaan. Maar ja, dat zijn wel de onderdelen die ook heel lastig gaan worden. Want dan krijg je rijtjes, um, rijtjes mogen niet. Ja. <laughs> dus, dus, dus, uh... We moeten, we moeten nog even puzzelen. Ja, ik, een van onze luisteraars die uh, belde in... en die vroeg... Uh, ik heb een ontzettend leuk idee... en ik, heb een, uh, uh, ik wil eigenlijk uh, iets, iets verkopen. Iets, uh, iets venten. Uh, mag ik dat zomaar doen? tijdens uh, Of moet ik daar een vergunning voor aanvragen? Bij? Ja, die, die had bij ons in de vergunning moeten zitten. We hebben een aantal mensen uit Zandvoort... die zich gemeld hebben. En... Um... Um, uh, ja, de, en, moet je luisteren, je kunt gewoon altijd nog even een mailtje sturen naar uh, info.zandvoortbeyond.nl met, met je idee, maar um, uh, laat het wel wezen, wij zijn niet meer zo flexibel als we zes weken geleden waren toen we de vergunningaanvraag nog moesten doen. Oké, nou, in moet nog even leren dat ze de mooie idee iets eerder krijgen. Het is echt bizar bij jullie in het dorp. Het is voor mij echt ongekend. Ja, oké. Nou, Sander ten Bos van Zandvoort Beyond met de vergunningen van de Side Dank Dankjewel voor de toelichting en ja ook voor dit item. We hopen op het beste, zullen we maar zeggen. Nou... Ik hoop het ook. We gaan er wat moois van maken. En uh, ik wens jullie een hele fijn, uh, uh, fijn weekend. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Het tot nou, binnenkort. Ja hoor. Oké. Okay. Dag. Zometeen zo is hier uh, Ruud Sandbergen over de opstart van de duimwandelingen. Maar we gaan eerst nog naar een stevig stukje muziek. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers met uh, Other Side. Het nummer Other Side. Ja, we hebben naar een lekker stukje muziek geluisterd. die Other Side van... de Red Hot Chili Peppers. En alleen Roy weet uh, waar die naam vandaan komt. Ja, de derde Chili Peppers die uh, in hun begintijd uh, waren bekend geworden... omdat zij zo goed als naakt optraden. Dat mocht natuurlijk niet. Maar ze hadden dan een grote sportsok over hun geslachtdeel... waarmee zij uh, uiteindelijk niet helemaal naakt waren. Ja, sinds 1983 en nog steeds muziek. Uh, inmiddels aangeschoven Ruud Zandbergen. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we, we kunnen weer gaan wandelen, want dat wordt ook weer langzamerhand uh, opgestart. Uh, ja, een kleine introductie: uh, wat kunnen we verwachten? Nou, we zijn er uh, vorig jaar maart mee gestopt, natuurlijk, vanwege corona. Uh, wij zijn drie gidsen officieel van de Amsterdamse Waterleiding. En, um, ja, dat was abrupt. En in mei uh, juni vorig jaar. Uh, zijn we weer uh, begonnen met twee. Want één vond het riskant. En dat is uh, logisch natuurlijk. En uh, toen zijn we met zes personen per gids zijn we, uh, begonnen. Uh, later, omdat corona zich liet aanzien dat het wat minder werd... Uh, hebben we uh, dat aantal van zes verhoogd met tien... Tot tien, uh, maar tijdens de bronstijd vorig jaar hebben we besloten uh, te stoppen omdat uh, we geen afstand kunnen houden met tien mensen. Oké, okay. en uh, nu, uh, uh, ja, gelet op de ontwikkelingen, uh, is er besloten om weer te gaan uh, starten met uh, de officiële Amsterdamse Waterleiding Duinenwandelingen. Amsterdamse Waterleidingen. Dat is echt een mooi Nederlands woord. Een Amsterdamse ja, Amsterdamse en ja, driemaal woordwaarde. Ja, zeker. <laughs> ja, ja. En um, uh, toevallig zal morgen, uh, daar weet ik dan weinig van, uh, beginnen ze met de wandeling van uh, de vroege vogels. Ja. Dat is dus echt vroeg hè, ja. als de zon opkomt. En uh, ik heb dat één keer meegemaakt. Het was hartstikke leuk, dat moet ik wel zeggen. Maar het is mij te vroeg en het moet een beetje een hobby blijven. En uh, volgende week zondag, uh, dan gaan we met z'n drieën. Dan zijn we weer compleet. Gaan we weer uh, vanuit uh, de Oase, vanuit het bezoekerscentrum. Ja. In. Uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, de Oase. Iedereen ja. weet. niet meer waar dat is. Past. <laughs> Uh, gaan we uh, lopen, ieder een eigen route. En uh, we mogen uh, uh, maximaal tien mensen meenemen. Dus, uh, nee, sorry, acht. Acht, acht mensen? middag mensen. Gauw de uh, middag gevonden. Ja. De zes en de tien. Acht, ja, acht mensen. Dus uh, uh, we hebben plek voor 24 mensen. En uh, belangrijk, hoe lang is die wandeling? En moet je daar echt in een topconditie voor zijn? Met hele sportieve wandelschoenen? Of kan je het ook op teenslippers? Uh, en <laughs> nou, dat, dat, dat, dat laatste, dat zou ik niet doen. Nee, het is verstandig. <laughs> ik, zou, ik zou wel uh, goed schoenstel hebben. Ja. En um, de wandelingen, uh, ja, is een beetje afhankelijk. Uh, twee uur, tweeënhalf uur. Ik kijk nooit op een klok. Nee. En, uh, en um, twee uur, ja, als het zo uitkomt en 2,5 uur, precies ene, als het zo uitkomt. Ja, ja. Voor, voor, de en, mensen, voor de mensen die zich misschien uh, willen gaan aanmelden... wat komen jullie zo al tegen langs de routes? Ja, uh, van alles. Um, dat ligt ook aan uh, de gids. Uh, er zijn mensen, um, of, of mijn twee collega's... die uh, uh, weten alles over dieren, vogels en vooral planten. Ja. Ik weet heel veel over de geschiedenis, maar... Ik heb uh, zeker in het begin, dat was in 2014 dat ik ermee begon... Um, uh, heb ik veel uh, meegelopen en uh, dus weet daardoor heel veel. En als je mijn boekenplank thuis ziet... dan zie je dat daar heel veel boeken staan over de natuur. En de Grand Prix. De, <lacht> <lacht> de Grand Prix, ook, Maar de natuur. En uh, dus uh, ja, zo in de loop der tijd... Uh, uh, ja, kom je, kom je wel wat tegen. En dat is verschillend, want het is nu zomer. Dus kom je andere dingen tegen dan in de winter. En uh, dat maakt het uh, uh, ja. boeiend. Dus het is altijd weer anders. Ja. Ja, en uh, de, de, dat verhaal over die geschiedenis... Uh, de, probeer je dan ook een band te leggen met het seizoen wat er nu speelt? Dus hoe het vroeger was in de zomer... Uh, uh, hoe was nee. het vroeger in de zomer in de wagen en duinen? Elk, uh, elk uh, gebied heeft een geschiedenis. Ja. en uh, Er zijn bijvoorbeeld veel boerderijen, of veel, een aantal boerderijen in de duinen geweest. En uh, daarvan kan je nog een beetje aan het landschap zien waar ze gestaan hebben. En als ik daar loop, dan vertel ik er wat van. De meeste liggen trouwens op Zandvoorts grondgebied. Ah. En uh, ja, nou ja, ja, dat maakt het dan toch ook weer wat uh, een leuker. Dus dan kan je vertellen van uh, bijvoorbeeld uh, het Pannenland. Nou, dat is een Zandvoortse boerderij geweest, hè, want hij is gesloopt. Maar je kan nog aan het, uh, de omgeving kan je heel goed zien waar de akkers gelegen hebben. En wat verbouwden ze dan in de Duijf? Nou, roggen, aardappelen en, en uh, ja... Dat groeit eigenlijk Dat soort. Wel, daar, ja, toen wel. De, ik zal je zeggen dat de Zandvoortse duinaardappel. eigenlijk, nou niet wereldbekend misschien. maar toch wel heel bekend was. Het was een kwalitatief heel goede aardappel. die ook geëxporteerd werd naar bijvoorbeeld uh, Engeland. En, um, ja, dus dat was een goede. Er is trouwens een Zandvoortse stichting. die nog steeds Zandvoortse aardappels op het. Uh, het duimpieperspad, je ja, kan ja. het bedenken. Het <laughs> echte duimpieperspad. Laat, laat, ja, ja, ja, het echte duimpieperspad uh, laat groeien. Dus, maar neem niet weg, het was gewoon een heel, heel goed product. Ja. En um, het waren over het algemeen ook gemengde bedrijven. Want uh, het is zandgrond, dus er moest mest komen. Dus had je varkens nodig en jong vee. Om dat, uh, ...om dat te doen. Ja. Dus we hadden er een aantal hier... Uh, ...in ja. de Zandvoortse Duinen. En, nou, nou, uh, nou zijn die duinwallingen al een aantal jaren bekend. Ja. Uh, heb, je, heb je in die tijd het publiek of ja, het landschap... waar jullie doorheen liepen ook zien veranderen? Moesten jullie het verhaal steeds aanpassen? Misschien de collega's die veel afweten van natuur? Ja. Hebben jullie dat zien veranderen? Nou ja, er zijn natuurlijk wel veranderingen uh, geweest. Ik bedoel... De, de, de duinen. Mijn collega's doen trouwens 20 jaar al. Ik doe het <coughs> nog maar vier, of, uh, zes jaar. Dus uh, die, die, uh, die hebben dat wel gezien. De duinen zijn verdroogd. Hè? Als jij uh, altijd maar grondwater uit, uit het duin haalt, verdroogt het. Daar is in de jaren 50 van de vorige eeuw. is daar uh, uh, verandering in gekomen. Omdat men uh, rivierwater van de Rijn hier naartoe uh, transporteerde. En dat komt bij de oase. Komt dat in de oranjekom. Uh, althans, ja. daar in de buurt. Daar komt het. Uh, maar dan is het niet van de een op de andere dag... is het, uh, is het grondwaterpeil weer op... Is het weer hersteld. Uh, op, uh, ja. Maar inmiddels is dat wel gebeurd. Want je ziet ook... wij... Uh, mijn familie... Uh, wij zijn in 1956... Uh, hier in Zandvoort komen wonen... En uh, toen waren de duinen ook veel droger, veel uh, doorder... laat ik maar zeggen, minder begroeiing dan dat je nu ziet. En uh, het verandert wel en daar wijs je de mensen ook op. Het is eigenlijk ook een industriegebied, hè, de waterleidingduinen. Ja. Er wordt 70 miljard uh, water uh, geproduceerd, drinkwater. En... Uh, ja, dat is toch een, uh... dat is een behoorlijk aantal. Dat is he? een behoorlijk aantal. Per jaar is dat. Dat is, is toch even... eigenlijk een van de mooiste industriegebieden die ik ooit heb gezien. Dat weer wel. Ja. Maar het heeft ja. natuurlijk wel consequenties voor het landschap. Ja. Want uh, er zijn kanalen gegraven. En, en, en, dus het ziet er heel anders uit dan bijvoorbeeld de Kennemerduinen. Dat is nog over de algemeen duin Maar uh, het beheer van de Amsterdamse waterleidingduinen is natuurlijk... Heel goed, dus, dus ja, het is wel groen ja. en mooi geworden. Maar het is anders. En kom je ook nog dieren tegen als je daar uh, gaat wandelen met zo'n wandeling? Nou, wat denk je van Dammerten? <laughs> <Ja. laughs> uh, daar moet je sinds de laatste jaren hoef je daar per se niet de duinen in natuurlijk. Sorry? Uh, of, ze, of ze lopen ook langs in het dorp natuurlijk. Ja, ja nou, ik liep uh, van, van huis hier naartoe. Ik weet niet of je weet waar ik woon, maar... Dan, toevallig. Uh, ja. Ja, ja, toevallig. <laughs> Dus ik zag een heleboel keutels uh, op straat. Dus ja, ze, ze, ze komen gewoon. En uh, het aantal is overigens wel aanzienlijk minder. En, uh, maar uh, als je geluk hebt, een marter. Oké. Okay. Ja, uh, eekhoorns, uh, vogels natuurlijk. Uh, op dit moment, ik ben uh, helemaal gek van gierzwaluwen. En uh, dat zijn die... Uh, het is eigenlijk geen zwaluw, maar... Hij, hij ja. doet... Even kijken naar buiten of we ze zien. Maar dat, ze lijken wel heel erg op zwaluwen. En die, die komen tussen mei en augustus. Komen die hier. Ik noem ze wel eens gekscherend straaljagervogeltjes. Ja, ze, ze vliegen heel... Uh, heel ja, snel. Heel snel en alle en, kanten op. Ze zijn echte acrobaten. En ze komen uit uh, Oost-Afrika. Dus... Uh, dat is een end. Dat is een end inderdaad. Ja. Dat is politiek gezien weer een heel lastig verhaal. Maar uh, zullen we het mensen die zich willen opgeven ja. om uh, te komen... om dit ja. mee te doen? Want het is al uh, morgen. De, de, ja, dat wordt een beetje kort dag, denk ik. Oké. Okay. Zeker gelet op het aantal mensen... wat we... Uh, er zijn nog genoeg aanmeldingen voor. Maar voor volgende week ja. uh, zou dat kunnen. En... Uh, uh, we hebben een website, hè? dat weten jullie waarschijnlijk. En dat is AWD, Amsterdamse Waterleidingtuinen. Awd. Waternet.nl. Ja. Waternet.nl. Waternet en daar uh, kan je uh, op zien alle activiteiten. Want zoals je ziet, ik heb struin in mijn handen, maar er staat helemaal niks van activiteiten. En dat, uh, ja, dat klopt natuurlijk. En, uh, maar uh, op de website Oké, okay. dan weer. kunnen de mensen daar nog nalezen. En dan kunnen ze bellen of mailen of wat dan ook. Nou, reuze interessant, de duinwandelingen. En ook goed dat dat weer opgestart kan ja. worden. Ik denk dat iedereen daar blij mee is. En uh, ja veel plezier ook komende zomer, denk ik. Gaat best lukken. Met de tochten. Ja, ja. oké. Okay. De paarden op, de laden in. Ja, ja bedankt uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh, wij gaan door naar de agenda en het afsluitende uh, ritueel. Uh, we hebben nogal... voor Zandvoort en de regio. Ik wist dat hij eraan zat te komen. <laughs> Ik heb hem zelf ingepland namelijk. Um, de agenda. Er komt nog een inspraakmoment over de Omgevingswet. Inwoners en ondernemers uit Zandvoort en Bentveld... zijn betrokken bij een dorp en een aantal hebben meegedacht over de visie. Uh, je kunt nog de inspraakperiode loopt nog met 12 juli. En deze kun je meer informatie over vinden via de website van de gemeente. En sinds vrijdag 9 juli werkt Rijkswaterstaat aan de snelweg A9... bij Haarlem tussen Velsen en Knooppunt Raasdorp. Dit duurt tot 25 augustus, dus check de actuele reisinformatie voordat u vertrekt. En ja, de raceclassics op circuit Zandvoort keren weer terug. In het weekend van 16 tot 18 juli zullen onder andere de klassen aan de start ver verschijnen van de DTM-auto's. En uh, auto's uit de periode van 1965 tot 1993. Komt dat zien dus? En dan hebben we natuurlijk Pride at the Beach van 2 tot en met 5 augustus. U kunt informatie vinden op Facebook van Pride at the Beach of op Pride.amsterdam. Streepje, schuine streep, events, streep, schuine streep, Pride. Wat streepje? At, plat streepje de, at beach. Nou, dat is mooi. <laughs> de expositie Ode aan het Landschap nog tot 15 augustus te zien in het Zandvoort Museum. En we hebben maandag natuurlijk een activiteit in Pluspunt. Ja, maandag kunt u mij live beluisteren als ik een verhalenwindig hou bij Pluspunt in de Blauwe Tram van 2 tot half 4. Ja, en woensdag hier op ZFM 14 juli, een nieuwe uitzending van FanFM over de Metallica met Marcel van Kuik, gepresenteerd door Pim Groof natuurlijk. En we zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek, uh, dat programma voor echte fans, dus dat kun je altijd aanmelden. Heb je een bijzondere artiest of een bijzondere band met een muziekgenre, dan is dat welkom in dat programma. Roy... Dit was hem alweer. Dit was hem alweer. De luisteraars kunnen de herhaling van deze uitzending nog beluisteren op maandag tussen tien en twaalf. De interviews van eh, Goedemorgen Zandvoort uitzendingen zijn ook een stuk terug te luisteren via www.zfmzandvoort.nl-interviews. We bedanken Pim Groof voor de techniek en de jingles en muziek. Kordraaier uh, en uh, mijzelf, de presentatie ook. En Roy Dongen natuurlijk ook bedankt. Jij ja, ook bedankt, Jelmer. En laten we vooral. Uh, Gert van Kuik niet vergeten... die een fantastische samenstelling gemaakt heeft... waardoor wij u twee uur lang hebben kunnen entertainen. Ja, zeker. Volop entertainment bij ZFM Zandvoort. En blijf op de hoogte via de ZFM-app... en www.zfmsandvoort.nl Goedemorgen Zandvoort is er volgende week weer. En we wensen voor nu een fijn weekend. En tot volgende, volgende week. week.